Het weer, periode met regen, vanavond droog, vannacht en morgen opnieuw buien. Het blijft flink waaien en het is met 16 of 17 graden behoorlijk koel. Cool. Dit was het nos -jord. De sombakker van de ANWB. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... bij Hilversum Noord, 6 kilometer na een ongeluk. Maar de rijstroken zijn wel weer vrij. Door werkzaamheden op de A9 van Diemen naar Alkmaar bij Alsmeer 3 kilometer... Op de ring van Amsterdam de A10 tussen Duivendrecht en Alfred Rij drie kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. En door werkzaamheden op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij Utrecht Veemarkt drie kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Checks op zak met polen zijn mijn woorden schaal, schaal Geen mijn nette pak diploma's en mijn checks op zak, Met polen zijn mijn woorden schaal, schaal, Onder de flatgebouwen van de stad, jouw wow, wauw. Zo hard gewerkt he, met z'n allen aan de nieuwe studio van uh, CFM. Hm. En daar levert het die guiter weer een bom op. Ja. Ja, jongen, jongen, jonge, jonge jonge. Dankjewel, daar voor de eerste plaats. Dat was Doe Maar en De Bom. Voor Zandvoort en de regio. En welkom bij derde en de laatste uur. En uh, wat gaan we daarin al doen, uh, da Albertje? We hebben nog een overvol programma. Het derde uur van Zandvoort. Op zaterdag vanaf live vanaf de Tolweg. 10a, waar nog steeds druk gewerkt wordt om u morgen in uh, een piekfijne studio te mogen ontvangen vanaf 4 uur tijdens ons open huis. Half vijf uh, luisteraars, uiteraard het dier van de week en die luistert naar de naam Rocky. En uh, het gedicht van de week uh, rond de klok van kwart voor vijf op vele verzoek uh, wordt hij herhaald en uh, luistert naar de naam Naamloos. Uh, rond de klok van kwart over vier gaan we bellen... Uh, onder het motto van... gaat het weer een beetje, meneer De Visser? Want meneer De Visser is onze verslaggever ter plaatse... en dan heb ik het over Saint-Tropez... Saint Zuid-Frankrijk... en ben ik erg benieuwd wat voor zeilevenementen... daar allemaal alweer hebben plaatsgevonden... en uiteraard wat het op culinaire gebied... allemaal te verorberen is. Dus rond de klok van kwart over vij vier, vijf, vier... gaan we schakelen met meneer De Visser... onze correspondent, al daar... En natuurlijk hebben we ook nog sport in het kort voor u. Dus genoeg reden om lekker te blijven luisteren naar uw lokale zender ZFM Radio. Welkom bij het derde uur. En we zijn zo happy en morgen open dag. Wat gezellig Albert Jan. Iedereen is van harte welkom vanaf uh, vier uur aan de Tolweg 10A. Voor hapjes en drankjes heeft onze voorzitter gezorgd. Dus dat komt helemaal goed. Hier is Joerlou in de nieuws. Yes, we've had our ups and De zingel van Joui Louie in de nieuws En happy to be stuck with you Twaalf minuten over vier dadelijk gaan we met Frank de Visser contact zoeken Maar eerst even je aandacht voor dit Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv ZFM Text TV op kanaal 45 TV. En momenteel vinden er een paar werkzaamheden aan de TexTV plaats. Dus het kan zo zijn dat af en toe even het beeld op zwart is. Onze excuses daarvoor heeft alles te maken natuurlijk met de verhuizing en de nieuwe apparatuur van CFM. Hier is Marco Borsato. Je gaat schijnen, laat dan dat beeld dat ik heb niet verdwijnen. Als je zou gaan, neem je mijn droom. Voor Marco Busato begon het eigenlijk allemaal een beetje met deze single. De meeste dromen zijn bedrog. Leuk om een keer weer terug te horen op de radio vandaag gedraaid op deze zaterdagmiddag. Jawel, jawel. We hebben hem als het goed is aan de telefoon. Ja, gaat het weer een beetje meneer De Visser? Nou, hij heeft, tuut, tuut, hij heeft, op, hij heeft uh, volgens mij opgehangen. Volgens mij opgehangen. proberen. Ja, oh, ja, ja, ja. Ja. ja, deze gaat ja, wel. Ja, hier ja. ja ben je. Oké. Okay. Uh, meneer De Visser, welkom uh, in de live-uitzending uh, hier in Zandvoort. Uh, u bent voor ons naar Saint-Tropez afgereisd. Hoe is het daar? Uh, nou, ik moet zeggen, het budget van de uh, Radio Zandvoort zal het even liggen. Maar uh, voor de rest kan ik dat zelf enigszins aanvullen. Het is hier echt helemaal te gek. Het is prachtig meer. Het, uh, uh, hoe is het meer bij jullie? Nou, daar, daar hebben we het maar niet over. Uh, want hier is de regen koud en uh, wind. Maar uh, vertelt u eens even. Wat gebeurt er zo al zoal in uh, Saint-Tropez? In Saint-Tropez. Ik zal je vertellen. We hebben vorige week de Rolex Cup. De Schatria Cup uh, gehad. Dat is uh, een zuinrace in Saint-Tropez. Uh, waar ongeveer 220 boten aan uh, uh, meedoen. En die varen de hele week rond in de baai. In Saint-Tropez. Dat is sowieso heel leuk. Uh, daarna varen ze naar... Een, een rotspunt, en dat is dan de Giraglia, en die ligt boven Corsica. Daarna vaar ze naar Genua, en ze zijn allemaal vertrokken. En vandaag is weer een, dit is ongelooflijk, weer een nieuwe zuilrace begonnen hier met klassieke boten: uh, de Bijde is Het is één groot feest. Uh, is prachtig. Uh, als je me. Uh, verbedeld vindt worden, moet je me even interrumperen. Nee, maar even, de vraag is even, uh, bekijkt u dan die zeilraces vanaf uw eigen uh, Nederlandse Riva-boot, of uh, bekijkt u vanaf de wal? Nee, vanuit, vanuit, vanuit de boot, uiteraard. uiteraard. En, ja. en, uh, met, die, met die boot hebben we zo verschrikkelijk veel bekeken, dus Dit is echt een uniek uh, product. Dit is, uh, iedereen maakt foto's. Uh, ik, ik, Maak als, een, uh, als een ballerina maak ik uh, rondjes in de, van, uh, in, in, in de haven van zeg maar. Ik, uh, ik ik. de show, het, alles wordt goed bekeken, het is helemaal te gek. Ik had begrepen, ik had begrepen dat u wat moeite had met het, een lichtplaats vinden uh, voor uh, uw boot. Is er, dat is wel gelukt? Ja. Uh, nou, ik lig ergens in een rivier achteraf. Dat, maar, nou, ik, nou, ik heb wel wat gevonden, maar niet de meeste. meeste uh, de, de, de, de luxe, luxe plek. Maar uh, het is wel betaald. Goed. En, en hoe is het op het culinaire gebied uh, daar in het uh, Zuid-Frankrijkse? Oh. nou... Albert-Jan, <laughs> ik moet de bek niet open. Ja. Het is hier het, het is verschrikkelijk. Het is, we gaan van de ene de ene uh, party naar de andere party. Dus, uh, uh, we zijn gisteravond, uh, hebben een, een uh, uh, super barbecue gehad bij een Engelse uh, Engelse uh, familie hier uh, in de buurt. Uh, we hebben trouwens een rondvaart gemaakt. Waar ik, oh, sorry. Dat ik helemaal vergeten. Een, een, een proefvaart met, met de, de, de Riva. Met een, een baron uit Monaco. En dat was... En zijn we uitgenodigd op dat moment. Dat was helemaal... Je wil het niet weten. Helemaal te gek. Oké, okay, maar uh, hoe, hoe uh, smaken de wijntjes uh, al daar? Uh, is de Chardonnay uh, dit jaar goed? Uh, Chardonnay is normaal gesproken altijd goed. Je weet, zoals je weet, het is een bruive soort. Het dus, uh, maar maar dit, dit, dit is. Je, je kan dit, als je hier zou, zou zijn, Albert Jan. kan je het niet vertellen daar over de radio hoe mooi het is? Want het is. Ik schaam me ook ervoor om te vertellen hoe heerlijk het weer is. Hoe lekker de wijn is. Hoe mooi het uitzicht is. Uh, hoe lekker de bootvaart. En als laatste zeg ik dan alleen, uh, ik heb zoveel nodig. Maar goed, dat is het enige. Nou, wij doen ons deugd, uh, collega uh, meneer De Visser, dat u zich uh, vermaakt in het Zuid-Frankrijkse. Ja, en name... en, en, en Albert-Jan, ik moet ook zeggen, dat jij natuurlijk ook wel even over de radio mag vertellen, dat jij mee hebt gevaren om deze bijzondere boot op te halen vanuit La Napoule. Ja, dat was, daar, heb ik, daar, heb ik, daar, daar heb ik nog steeds last van, want ik had me natuurlijk niet ingesmeerd. En ik ben uh, echt levend, oh, ver niet, ja. <coughs> levend verbrand. Maar dat had ik er graag voor over, uh, meneer De Visser. Dat was, een, dat was een prachtige tocht, hè? Dat was een hele mooie tocht. Nou goed, het, ja, het doet ons deugd ja, dat, nee. dat het u uh, daar goed gaat. Ho Hoe lang blijft u nog uh, in het Zuid-Frankrijkse? Uh, ik denk dat ik uh, volgende week even naar huis kom... en dan over een week of twee weer terug. <laughs> wat, wat een leven, Frank. Frank. Oh. Nou, nou, dan kan je nog... Ik wil iemand lachen die... die uh... Hoe heet hij? Hoe heet hij ook weer? Ja, Rob. Ja. Hoe heet ja, hij ook we weer? We noemen hem Rob. Ja, ja jongen. Ja. Nou, goed. Bedankt voor het belletje. Ja, we hebben uh, nog een verzoekplaatje voor u aangevraagd. Dus uh, u mag nog even blijven hangen. Maar uh, voor de luisteraars... Ik ben benieuwd wat het wordt. Oké, okay. nog veel plezier uh, komende week, meneer De Visser. Dank je, vrienden. En uh, behouden vaart. Dag, meneer De Visser. Tot de volgende keer. Dag, De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 Se rêve en nous avec ces mots à lui Quelque chose de Tennessee Cette force qui nous pousse vers l'infini Et à peu d'amour avec tellement d'envie Si peu d'amour avec tellement de bruit Quelque chose en nous de Tennessee Si vivait Tennessee, le cœur en fièvre et le corps démoli, avec cette formidable envie de vie, ce rêvons-nous, c'était son cri à lui, quelques choses de Ténessie. Une étoile qui s'éteint dans la nuit, à l'heure où d'autres s'aiment à la folie, sans un éclat de voix et sans un cri, sans un seul amour, sans un seul ami, ainsi disparu. Heuvels de la nuit, quand le cœur de la ville s'est endormi, il flotte un sentiment comme une envie, or oh, se rêve en nou avec ses mots à lui, quelque chose de ténécent. Speciaal even gedraaid voor meneer de visser in Santropie. Ja wel. Wat heeft hij ook al leven, hè, die man, albert -Jan? Ja, wij vroegen mij van wanneer ik weer terug was uit Spanje, ja. want die week erop moet ik waarschijnlijk weer met hem mee naar Zuid-Frankrijk. Oké, okay, ja, jij bent er ook zo heen. Ja, ik hoor het al. Zo dadelijk om half de vijf het dier van de week bij CFM, allemaal vissen voor het raam, het aquarium. Ja. Maar eerst even twee te andere platen, waaronder deze van Santana. Hier is Sisnater. Well no Dit soort muziek, Albert moet je na nou twee weken gaan missen, hè? Ja, dan zit je wel lekker op Frankrijk of uh, Spanje, maar, uh... Nou ja, ik heb natuurlijk uh, de tune in een radio, dus ik kan jullie wel blijven volgen, Oké, okay, nee, dan is het goed, dan is het goed. En we gaan je natuurlijk ook bellen, hè. Dat, uh, we, we houden gewoon contact. Yo, de uh, Isley, Jasper Isley en de Caravan of Love, daarmee is het half vijf geworden. Zo, we gaan doen Dier van de Week. Ja, en het Dier van de Week, uh, luisteraars, deze week, is Rocky. En Rocky is een jonge, brutale en iets onopgevoerde herder. Hij vindt het erg leuk om achter alles aan te gaan wat beweegt. Fietsers, skaters, noem maar op. Eh, omdat hij nog erg jong is... kan dit met de juiste aandacht en opvoeding nog goed gecorrigeerd worden. Een cursus met hem volgen is dan ook echt aan te raden. Een geduldige, consequente en standvastige baas... die al, het, al de nodige ervaring heeft met honden... zal aan Rocky een superhond hebben. Bent u zo'n baas voor deze leuke jonge hond, stuurt u het asiel dan een e-mail... met uw ervaring met honden en een duidelijke omschrijving... van de thuissituatie. Naar aanleiding van deze mail zal het asiel bekijken... of u de juiste baas bent voor Rocky. En waar verblijft Rocky momenteel? Rocky verblijft in het dierenhuis Kermeland, Keesomstraat 5, te Zandvoort. Telefoon is te bereiken op 023-571-3888. 571-3888. Of kijk even op de website www.dierenthuiskennemerland.nl. En het dierenthuis is geopend van 11 tot 4 uur van maandag tot en met zaterdag. Oké, okay, of ga voor een van de andere dieren natuurlijk naar het Kennemer Dierenhuis Zitten vele dieren te wachten op een nieuw baasje. En ben jij dat, meld je dan aan, aan de Keesomstraat nummer 5. Het is drie minuten overal vijf, zo dadelijk om kwart voor vijf het gedicht van de week. En dat wordt een heel mooi gedicht van de week hoor. Dus blijf daarvoor luisteren naar de Zandvoortse Radio.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 ook al niet te vragen, scheld is alles wat ze doet Geen wonder dat mijn pa is van varen Ik mocht niet mee, ik ben te klein Ik moet het in een eentje klaren Tot die ooit weer zal zijn Had ik maar iemand om van te houden Wij zachten. Die witte rug is van de zee, zegt die nog eens laatst Waarom ga je niet met me mee? Ik ben toch ook nog maar een kind. Gaat het niet helemaal alleen? Misschien dat ik ooit het gelukkig vind, maar hoe? Dat is een groot probleem. Had ik maar iemand. van de het van Danny de Beuk en krijg toch allemaal de kleren, val van mijn part allemaal dood. Inmiddels uh, kwart voor vijf geworden, het gedicht van de week komt eraan. Ik ben. Ik ben ik, gewoon en niet anders. Ik ben ik, zoals ik ben. Met mijn geklets en al mijn vragen... met mijn enthousiasme en al mijn klagen. Met mijn interesse voor een ander... met mijn luisterend oor... met mijn warmte en genegenheid... maar soms draaf ik een beetje door. Ik ben ik. Ik kan niet anders heb het vaker geprobeerd om iemand anders te willen wezen. Maar dat ging altijd toch verkeerd. Ik ben ik en zeer tevreden waar ik nu sta. Ik blijf lekker mezelf en loop een ander niet meer achterna. En voor een ieder die mij kennen, weten werkelijk wie ik ben. Want ik steek niets onder stoelen of banken, maar ik ben... gewoon... Wie ik ben. Van wie zal dit gedicht van de week nou zijn? Weet jij het? Ik zou het niet weten, want het heet Naamloos. Naamloos, oké. Okay. Maar nou, we gaan wel voor naamloos deze plaat draaien. Een kleine hint, hè, voor degene die hem kennen. Oh, dat zal die wel zijn dan! Ja hoor, dat klopt. Hier is in het Wet Zomer.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 Je riep me met je ogen. Ik keek je aan en kreeg een vreemd gevoel.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 Verder langs het strand en als een jongen pakte ik je hand.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 Ja, mooi mooi, zeg, oh. Je de, de Monkeys bij CFM Sofort op de zaterdagmiddag. Jawel, nogmaals van harte welkom. We zijn er nog wel 6,5 uh, en een, een Geniet er nog maar eventjes van. En uh, zo dadelijk gaan we vertellen wat we morgen allemaal gaan doen. Of dan zijn we er ook weer tijdens de open dag van CFM. We zitten samen in de kamer. En de stereo staat. So long ago. Lekker blijven plakken hoor, Leo. Gaat helemaal goed. Lekker blijven plakken. <laughs> de VLF de kunst en Suzanne. Jawel, eind alweer van deze aflevering van Zandvoort op Zaterdag. Albert Jan? Ja, maar morgen zijn we er weer live. Ja, helemaal live. Tijdens de open dag van CFM. We beginnen om twee uur en we gaan door tot vijf uur. En het open huis begint om? Vier uur. Dus we zullen dan, dan krijgen we kijkradio. Dus iedereen is van harte welkom. Morgenmiddag vanaf vier uur. En met een. Ik wil ietsje eerder ook hè, dat mag ook wel een, ja, beetje, kijken. een beetje kijken. Of als een beetje spieken. Een beetje oefenen. Een beetje oefenen. Goed, het zit er weer op. Zo is het. En ik zou zeggen, Rob tot morgen. Luisteraars tot morgen. En wellicht uh, spreken we elkaar morgen. Oké, okay, je had I hem al ingestuurd. Really ja. well. Oké, okay, daar <laughs> komt aan. Tot morgen, <laughs> dag. dag. Doei. When you're chewing on life's gristle. Da, Give a whistle. And whistle help things turn out for the best.